Uur. Jelle Seubring met het NRS-Journaal. Door de Iraanse aanval op Israël is in de negev Woestijn zeker één persoon zwaar gewond geraakt. Het gaat om een jongen van tien, meldt de Ambulancedienst van Israël. De jongen zou in kritieke toestand zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn nog geen berichten over andere gewonden. Boven Jeruzalem zijn meerdere explosies waargenomen. In het zuiden van Israël gaat ook op meerdere plekken het luchtalarm af. Inwoners worden opgeroepen om in de buurt van Schelkelders te blijven. Zo'n 100 drones en een aantal kruisraketten zijn vanuit Iran onderweg naar Israël. Ook zouden er volgens Iran balistische raketten zijn afgevuurd. Jordaanse gevechtsvliegtuigen hebben al tientallen Iraanse drones neergehaald die richting Israël vlogen. En ook zijn er drones uitgeschakeld door de Britse en Amerikaanse luchtmacht. De Israëlische luchtmacht heeft meerdere toestellen in de lucht om de projectielen uit Iran aan te vallen, zegt een woordvoerder van het leger. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn mensen de straat op gegaan om de aanval op Israël te vieren. Op beeld is te zien dat een menigte vuurwerk afsteekt en met een Iraanse en Palestijnse vlaggen zwaait op het Velestinplein, vernoemd maar Palestina. Op deze plek worden vaker solidariteitsacties met het Palestijnse volk gehouden. En de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties zegt dat de luchtaanval van Iran een reactie is... op het bombardement op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus begin deze maand. De zaak kan volgens de delegatie hierna ook als afgedaan beschouwd worden. Wel dreigt Iran dat er een zwaardere actie kan volgen als Israël nog een fout maakt. En ook maand Iran de Verenigde Staten om zich niet met de kwestie te bemoeien. Tot slot het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat motregenen. Komende dag in het noorden zon en dan gaat het 12. In het zuiden breekt vooral s middags de zon geregeld door. Daarna kan het 15 graden worden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. met nu de nacht.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 Zeg tot iedereen. mm <laughs>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 Een oceaan vol je is van mij mij. van mij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 It's just a prayer for the dying For the dying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 To kiss you